...vooral te vinden is in, uh, in, in medische, psychiatrische bronnen. Maar al, uh, al gauw bij uh, mijn speurtocht naar dat verleden bleek dat uh, het spoor doodliep. In het jaar 1873 vinden we pas de anorexia nervosa voor het eerst beschreven. Nou, dat zou het einde van de speurtocht kunnen betekenen. En uh, we zouden daarmee uh, gemakkelijk kunnen zeggen dat de uh, geschiedenis van anorexia goed 100 jaar oud is. Dat is toch iets te makkelijk, want... Uh, het is natuurlijk uh, niet uitgesloten dat uh, zelfverhongering, dat vormen van zelfverhongering, in het verleden uh, buiten dat medisch-psychiatrisch uh, circuit hebben uh, bewogen. Um, al gauw bleek uh, dat uh, bijvoorbeeld in uh, de wereld van de religie een enorme traditie bestond... Uh, uh, wat, wat zelfverhongering betreft uh, natuurlijk kennen de Rooms-Katholieke Kerk al uh, vanaf het begin uh, van, van, uh, van de jaartelling uh, uitgebreide vastenpraktijken uh, in de middeleeuwen had dat zijn hoogtepunt uh, in sommige tijdvakken was zelfs een derde deel van het jaar was ingenomen de vastendagen, dus vasten dat was een ervaring waar iedere gewone uh, burger uh, ervaringen mee had maar ons uh, gaat het dan vooral om uh, die gevallen van extreme verhongering... die het vasten ja, niet meer precies volgens de kerkelijke regels deden... maar die dat, uh, uh, dat veel intensiever gingen beoefenen. En de eerste voorbeelden, hele duidelijke voorbeelden daarvan... die vinden we in de vierde eeuw. Uh, er uh, zijn allerlei uh, groepen asceten die uh, zich beginnen terug te trekken in de woestijn... En daarvan minimale hoeveelheden de voedsel uh, proberen te leven. Er zijn beschrijvingen uit, uh, uit die tijd bekend waarin uh, die woestijnvaders, wat overigens een verkeerde term is, want er waren ook zeker uh, vrouwen bij, die uh, zich terugtrokken in de woestijn om uh, kwade krachten te bevechten in uh, de woestijn. En daarbij uh, probeerden het lichaam te tuchtigen, te, te onder controle te krijgen de verderfelijke invloeden van het lichaam dienden zoveel mogelijk beteugeld te worden en men diende zo min mogelijk toe te geven aan de lichamelijke behoeftes zoals seksualiteit maar zoals ook de behoefte aan eten en drinken er zijn van die woestijnvaders echt gevallen bekend die, die nou op zijn hoogste één of, of nou, één keer per dag aten en soms een aantal dagen achter elkaar helemaal niet er dus ontstond ook soms een bepaalde rief tussen die woestijnvaders, wanneer de ene hoorde dat, uh, dat er um, een andere woestijnvader was die, uh, die nog van minder voedsel wist te leven dan hij dan uh, legde hij zich nog grotere uh, um, ascetische oefeningen op en betekende dat hij nog met nog minder voedsel moest uh, zien rond te komen uh, een ander die uh, deed bijvoorbeeld zijn brood in een hele nauwe uh, uh, een nauwe fles, waarbij hij met zijn hand nog maar net één uh, stukje kon pakken... en daar moest hij dan die dag mee doen. En ja, er zijn uh, hele bizarre uh, voorbeelden van bekend... waarbij men nauwelijks iets at. Van één woestijnvader wordt zelfs beweerd dat hem de wormen uit de mond kropen. Dus, uh, in, ja. En dat paste allemaal in die uh, ascese, uh, in die, uh, die, die beteugeling van het verderfelijke lichaam... ten gunste van uh, de verheven geest... Een tweede hoogtepunt van dat extreme vasten binnen de religieuze context zien we in de late middeleeuwen. En dan zijn, het niet meer, dan zijn het niet meer vooral mannen, maar dan zijn het vooral vrouwen die zich overgeven aan extreme vasten. Uh, allerlei mystieke uh, motieven speelden daarbij een rol opnieuw gaat het om de beteugeling van het lichaam het lichaam moest gepijnigd en, en, en getuchtigd worden en dat zou dan weer ter goede komen aan de geest die op die manier één kon worden met, uh, met het hogere met, het, uh, met, met, uh, met God zelf uh, het paste ook in, het, uh, uh, in de imitatio Christi het uh, nabootsen van Christus lijden. Hoe meer zij zelf leden, hoe, uh, hoe meer ze één werden met, uh, met uh, Christus lichaam. Uh, allerlei vormen van assezen werden daarvoor uh, voor, voor, voor toegepast. Uh, zelfverbranding is daar, is daar een, een voorbeeld van. Uh, het uh, bewerken van het lichaam met glasscherven. Uh, hele extreme voorbeelden zijn ervan bekend. En ja, een vorm van assese was ook die voedselonthouding. En ja, van sommige heiligen wordt beweerd dat zij dus jarenlang, eh, soms, soms tientallen jaren, niets eh, zou hebben gegeten. Eh, het enige wat ze nog wel eh, tot zich namen was de heilige hostie. En dat paste dan weer in die imitatio Christi. Want eh, de heilige hostie was het lichaam van Christus. En dat... Konden ze zichzelf nog wel toestaan om tot zich te nemen? Want dat leidde weer tot uh, het uh, dichterbij brengen van het doel, namelijk de eenwording, van, uh, van, uh, de eenwording met Christus. Um, een heel uh, aardig voorbeeld van de, de laat-middeleeuwse geloofsbeleving onder die extreme vastenheiligen was uh, Litwina uit Schiedam. Zij werd uh, um, in, de 14e eeuw, in de late 14e eeuw geboren. En. Op ja, vrij jonge leeftijd kreeg ze een ongeluk op het ijs. Ze, ze kwam te vallen tijdens het schaatsen en brak waarschijnlijk een rib. En sindsdien is ze uh, nogal gaan kwakkelen. Ze kreeg allerlei kwalen en... Uh... Ten duur was haar toestand uh, buitengewoon uh, ernstig. Ze kreeg grote uh, wonden op haar hele lichaam. En uh, uh, daaruit moeten volgens overlevering uh, wormen gekropen hebben. En ze was ook uh, tientallen jaren al in bed gekluisterd. Ze, ze kwam niet meer naar buiten. En volgens de hagiografie die uh, wij bestudeerd hebben, bleek. Dat is de hagiografie van, van Gerlach, dat is de oudste, van Jan Gerlach. Die, de oudste overgeleverde hagiografie van Litwina, die zich in de Koninklijke Bibliotheek eh, bevindt. En daarin, eh, dat was, die, die hagiograaf was iemand die waarschijnlijk bij Litwina enige tijd heeft ingewoond. Dus die eh, was redelijk goed op de hoogte wat, wat, wat, wat haar toestand was. En die beschrijft dat, eh, dat Litwina behalve al die lichamelijke kwalen... Ook uh, lange tijd uh, niet at. Ze was niet meer in staat te eten. en uh, ze wees ook alle voedsel af. En ze deed dat uh, uit, uh, nou, uit eerder genoemde motieven. Eenwording met, uh, met Christus en uh, het tuchtigen van het lichaam. Dat waren ook voor haar hele belangrijke motieven. Ze hield dat uh, tot, uh, tot 1433, tot uh, aan haar dood hield ze dat vol. En. Uh, ja, men, uh, ook toen deden zich alle, allerlei, uh, deden ook al, allerlei verhalen over haar de ronde. Ze zou uh, allerlei uh, wonderen hebben meegemaakt. Uh, er zou een, een, een hostie zou, uh, bij haar bed uh, zijn neergedaald. en uh, Ze zou in staat zijn, uh, wat bij heel veel heiligen uit die tijd wordt genoemd, zou in staat zijn op wonderbaarlijke wijze de, de armen van Schiedam te voeden. Uh, ze wist het voedsel te vermenigvuldigen op uh, onverklaarbare wijze en uh, daardoor veel armen te helpen. Terwijl ze zelf uh, helemaal niets had uh, behalve de heilige holstie. Nou, haar leven is, uh, is uh, voor een aantal hagio graven aanleiding geweest om... Uh, om, haar, uh, om te pogen haar heilig te verklaren. En dat is overigens wat bij de Rooms-Katholieke Kerk wel, voor, wel meer voorkwam, uh, heeft dat honderden jaren geduurd. Want uh, pas in 1890 werd uh, haar lijden uh, officieel door de, door de Rooms-Katholieke Kerk heilig verklaard. En uh, dat is dus uh, nou, iets van 500 jaar later. Zij is een voorbeeld van, uh, van, van een vastenheilige heilige die... Uh, die nauwelijks voedsel tot zich nam en op die manier uh, een hele bizarre vorm van, van geloofsbeleving uh, erop nahield. En zij, ja, na de middeleeuwen, zij, uh, zie je dat verschijnsel van vastenheiligen, zie je langzaam afnemen. Uh, het is... Uh, het is zo dat de Rooms-Katholieke Kerk uh, steeds meer regels begon op te stellen... ...om dat, uh, dat uh, extreme vaste binnen de Rooms-Katholieke Kerk aan banden te leggen. Ook in de middeleeuwen was men overigens niet, uh, niet bijzonder uh, verrukt van het uh, extreme vaste. Uh, de geestelijkheid die, uh, bekeek het nogal met argwaan. Want uh, men voerde daar uh, theologische bezwaren tegenaan... In, uh, uh, de Bijbel uh, wordt uh, door Christus gezegd, eet en drink wat men u geeft nou iemand die uh, het voedsel vervolgens afwijst die verwijst, uh, wijst daarmee uh, de goedheid van Gods schepping af en ja, dat, dat, uh, dat was toch zeer bedenkelijk uh, bovendien uh, diende vasten uh, discreet te gebeuren, daar diende je niet mee te koop te lopen. Uh, dat is ook uh, gebaseerd op een bijbeltekst. Dus heiligen die uh, nou, toch nog wel wat uh, aan de weg timmerden met hun vasten, die uh, werden daarmee ook uh, nogal uh, wat bedenkelijk, uh, in bedenkelijke hoek uh, geplaatst. Bovendien waren er praktische redenen voor... Uh, voor uh, het afwijzen van die extreme vaste assesen. Wanneer het bijvoorbeeld ging om een kloosterlinne. Ja, dan was het uh, toch niet uh, aan te raden om zo iemand binnen je, je klooster te hebben. Want het betekende dat een aantal taken waar zo'n kloosterling voor was, uh, voor was uh, opgeroepen. Dat hij uh, die niet kon vervullen. Na een aantal weken is er iemand die niet eet is niet in staat om zich... Uh, om, om zijn taken te vervullen. Dus uh, vaak zien we dan ook dat, uh, dat uh, het hoofd van zo'n klooster een dringend beroep do doet op de, op de vastenheiligen om het vasten op te geven, want uh, een aantal taken blijven liggen. Uh, nou, zo zijn er nog een uh, aantal redenen. En de belangrijkste, ben ik eigenlijk nog vergeten te noemen, is was dat uh, de Rooms-Katholieke Kerk niet graag zag dat een... Uh, ja, ...dat er zich iemand plaatste tussen, uh, tussen het volk en God. Want die vastenheiligen die beweerden een, een, een intieme relatie met uh, de Heer te hebben. En ja, daarmee werd de geestelijkheid, de rooms-katholieke geestelijkheid, buitenspel gezet. En nou, dat was misschien nog wel de belangrijkste reden, ja, eigenlijk een soort machtspolitieke reden... ...om uh, dat vasten met argwaan uh, te bezien en je ziet dan ook dat in sommige gevallen werd geprobeerd uh, die vastenheiligen van, van bezetenheid te beschuldigen de duivel die zou, uh, die zou achter dat vasten zitten de duivel zou ervoor zorgen dat iemand uh, uh, niet in staat was te eten dus uh, het was helemaal geen goddelijke inspiratie beweerden sommige geestelijke maar het ging hier om een duivelse bezetenheid en uh, nou, dat was natuurlijk helemaal alle aanleiding om er zoiets met, uh, met, met vuur te bestrijden dus ja, de heiligen werden het allerminst uh, makkelijk gemaakt. Ze ondervonden veel weerstand. Het was bepaald niet zo dat je zonder slag of stoot uh, je de, de status van de heiligen kon verwerven. Integendeel, de Rooms-Katholieke kerk heeft veel moeite gedaan om dat in te dammen. Zeker na de middeleeuwen zien we dat... Uh, het kanonisatieproces, dus het proces van heiligverklaring, steeds meer aan banden gelegd gaat worden. Uh, een, een heel belangrijk initiatief daartoe nam uh, Benedictus XIV, een 18e eeuwse paus, die begint hele strikte regels op te stellen. Die uh, gaat eerst informatie inwinnen bij de Academie van, uh, van Wetenschappen in Bologna, om nou eens te vragen hoe zit dat nou met dat extreme vaste, is dat nou een ziekte of uh, is dat nou werkelijk, is het überhaupt wel mogelijk dat iemand uh, zo'n tijd kan en niet kan eten. Nou, die, uh, dat advies wat die uh, academie uit Bologna uitbrengt, uh, is dat in de meeste gevallen het gewoon gaat om bedrog. Uh, in de meeste gevallen moeten we aannemen dat het hier gaat om bedrog en uh, dat uh, die motieven ook niet al te serieus genomen hoeven te worden. Maar uh, in een aantal gevallen moesten ook zij toegeven dat er van bedrog geen sprake kon zijn en dat het in een aantal gevallen wel degelijk uh, kon gaan om uh, ja, onverklaarbaar fenomeen wat dus de mogelijkheid openhield voor allerlei uh, bovennatuurlijke verklaringen. Uh, die mening was voor een deel gevoed door allerlei ervaringen die uh, in de 16e en 17e eeuw waren opgedaan met, uh, met allerlei uh, vastende meisjes die uh, betrapt werden. Uh, er is bijvoorbeeld een heilig meisje uit Kent dat uh, in een klooster uh, beweerde helemaal niet te eten. En die op een, uh, altijd, uh, op een bepaald uh, tijdstip van de dag uit de, uh, uit de hemel een hostie kreeg aangereikt en uh, daarvan leefde. Nou, in die tijd uh, was men ook al sceptisch uh, ten opzichte van dat verhaal. Dus ze werd opgesloten in een kamertje om te kijken of ze werkelijk niet had. En, uh, nou, toen bleek al een aantal dagen dat ze het zonder eten helemaal niet volhield. En uh, ze bleek een bedriegster te zijn. En. Uh, aan het licht kwam dat die hostie door een uh, medeplichtige non aan een vrouwenhaar uh, was. Uh, was wa, wa, ja, dat men die aan een vrouwenhaar liet zakken in haar mond. en uh, dat ze op die manier uh, probeerde. Uh, de status van heilige, van een uh, bijzondere gelovige te verwerven. Er is nog een ander uh, verhaal dat uh, een, een vrouw die. Uh, beweert dat ze, zich, uh, zonder, uh, dat ze zonder eten in leven kan blijven. En die dan vraagt om opgesloten te worden in een kluis. En uh, die vraagt alleen om uh, twee bijbels, dat is het enige wat ze zegt, nodig te hebben. En nou, dat, dat lijkt allemaal buitengewoon uh, gelovig. En uh, ze wekte daarmee zeker bewondering op. Maar al gauw kwam aan het licht dat een van die bijbels, die bleek hol gemaakt te zijn. En die bleek gevuld te zijn met allemaal uh, lekkernijen. En ja, dat... Uh, dat was, uh, voor, voor, dat was natuurlijk voor velen een enorme teleurstelling. Nou, Zo zijn er in de 16e, 17e eeuw veel van dit soort verhalen bekend. En dat was die Academie van Bologna, die advies moest geven aan de paus. Die waren dat soort verhalen natuurlijk ook bekend. Dus die uh, gaven toch uh, Benedictus... Uh, uh, het advies om wat voorzichtig te zijn met uh, de heiligverklaring van, uh, van, van, dit soort, uh, van dit soort vastende vrouwen. Nou, uh, Benedictus neemt die raad ter harte. Hij sluit niet uit dat uh, vasten, extreem vasten, uh, een uh, aanleiding kan zijn tot heiligverklaring. Maar hij keert het om. Je moet eerst... Uh, uh, het is niet zo dat het vasten je tot heilige maakt, maar dat je, dat, uh, je als heilige... Uh, uh, pas het vasten heilig de, kunt maken. Dus uh, het is een omdraaiing. Je moet eerst heiliger zijn en dan is je vasten ook heilig. Maar niet omgekeerd. Je kunt niet door je vasten een status van heiligheid verwerven. Bovendien uh, legde die een aantal andere criteria, bijna medische criteria, aan. Het mocht niet zo zijn dat uh, zo'n meisje leed aan allerlei kwalen. Want dat haalde meteen ook de heiligheid ervan af. Ze moest actief blijven. Het moet niet zijn dat ze op bed ging liggen en tot niks meer in staat zijn. En nog een aantal van dit soort criteria. Allemaal bedoeld om dus de, de, de heilige vasters te onderscheiden van de bedriegsters En van degene die op een makkelijke manier probeerde heilig te worden. Nou... Sinds de, de, de terughoudende opstelling van de Rooms-Katholieke kerk zie je dan ook dat het dat, dat aantal vastenheiligen afneemt. We zien in de 19e eeuw nog wel verschillende gevallen van vastenheiligen. Althans van heiligen die, die, of van vrouwen die proberen vanuit religieuze inspiratie langdurig te vasten. Uh, vaak ging dat ook gecombineerd met, met stigmata, met uh, de wonden van Christus die ze op hun uh, lichaam kregen. En ook dat paste dus weer in uh, de eenwording met Christus, want uh, het vasten was daarvoor was daar, uh, bedoeld. Maar daar paste de, de stigmata als vanzelfsprekend bij. Uh, Louise Lateau uit uh, Wallonië is een uh, geval uit de 19e eeuw wat uh, zich nog precies op dezelfde manier manifesteerde als uh, laatmiddeleeuwse vaste heilige uh, aantal eeuwen eerder. Zelfs in onze eeuw uh, zien we nog, uh, zij het uh, nog, nog incidenteel, zien we nog uh, gevallen van, van vastenheiligen. Een uh, bekende is uh, Therese Neumann uit uh, het Zuid-Duitse Konersrout. Die. Uh, een vrouw, die, een boerendochter, die begon in 1927 uh, met haar vasten en beweerde net als uh, zoveel van haar illustere voorgangers, probeerde die, uh, uh, beweerde die dat hij die alleen van, van, van de heilige hostie nog leefde. En ze, hield dat, uh, nou, ze, hield dat, ze heeft dat jarenlang volgehouden en ze is in 1962 gestorven. En ja, het is een van de laatste restanten van, van dat religieuze vasten dat zich zelfs nog tot in onze eeuw heeft, heeft voorgedaan. De heiligheid van Therese Neumann is overigens nog steeds omstreden, want de Rooms-Katholieke Kerk heeft zich nog niet uitgelaten over haar, over haar heiligheid, dus misschien komt dat nog. Alle tijden en uh, vrijwel over de hele wereld werd uh, tegenspoed van uiteenlopende aard toegeschreven aan de invloed van uh, boze geesten. Uh, we zien dat ook in, in het westen. Tal van uh, symptomen zoals uh, stuiptrekkingen en ongevoeligheid voor pijn of totale verlamming. Dat werd uh, toegeschreven aan, uh, aan duivelse krachten. Zo iemand die zou bezeten zijn, de duivel zou bezit genomen hebben van uh, het uh, lichaam en daar zijn verderfelijke uh, invloed uitoefenen. Een langdurige voedselonthouding was ook zo'n uh, zo uh, symptoom dat uh, soms aan de uh, duivelse krachten werd uh, toegeschreven. Een uh, vroeg geval uh, vinden we al in de vijfde eeuw. In een, uh, een uh, hoofdstuk uh, De Signis Antichristi wordt dus over de tekenen van de antichrist, over de komst van de antichrist. Daar, zie je een, uh, daar, daar vonden we een uh, gevalsbeschrijving van een meisje dat... Uh, Tijdens het baden in aanraking kwam met een onzedelijke afbeelding. Er wordt verder niet uh, gespecificeerd wat dat nou precies was. En daarna uh, was ze door de duivel bezeten en uh, uh, kon ze niets meer eten. Uh, S'nachts, ze beweerde dat ze s'nachts gevoed werd door een raaf. En 70 dagen heeft ze dat volgehouden. In de hoop dat de duivel zou worden verdreven, bracht haar familie, denk ik, bracht haar naar het klooster en daar werd ze opgesloten, twee weken, om na te gaan of hier werkelijk sprake was van volledige voedselonthouding. Nou, en men slaagde er niet in om... ...om bedrog aan het licht te brengen. en nou, Men besloot aan het eind van die 14 dagen om haar te exorceren... ...om de duivel uit te drijven. en uh, in uh, de volgende morgen werd ze in de aanwezigheid van een aantal mensen... ...werd ze door de priester uh, nou, bijna gedwongen... Uh, ...stukjes geheiligde hostie tot zich te nemen. Nou, en als we bedenken dat de, de heilige hostie uh, staat voor Christus lichaam... ...dan uh, begrijpen we waarom de duivel uh, op de vlucht sloeg... ...want uh, ja, het is uh, zoals in de Bijbel staat... ...gij kunt niet de beker des Heren drinken... ...en de beker der boze geesten. Gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben... ...en aan de tafel der boze geesten. Dus uh, duivel en Christus zijn onverenigbaar met elkaar... ...en de duivel die uh, liet zich ook uh, direct uh, verjagen... Door, uh, de, ...na de inname van die heilige hostie. En het meisje... Uh, was daarna ook genezen uh, ze is, uh, door de almacht van de verlosser zoals letterlijk in het stuk staat was de duivel gedwongen het lichaam van het meisje na 85 dagen terstond te verlaten en ze was dus genezen nou zo zien we nog verschillende van dit soort uh, gevallen ook heiligen in de late middeleeuwen uh, we kwamen nogal eens in aanraking met, uh, met uh, beschuldigingen van uh, bezetenheid uh, uh, Soms was dat ook voor een heilige aanleiding om voedsel toch proberen voedsel tot zich te nemen. Want dan kon zo'n heilige kon aan de buitenwereld laten weten dat ze haar voedselonthouding onder controle had. Dus dat ze met andere woorden niet door kwade krachten volledig in bezit was genomen, maar dat ze in staat was haar eigen wil op te leggen aan haar voedselonthouding. Um, in een aantal gevallen slaagde zo'n heilige er toch niet voldoende in om beschuldigingen van bezetenheid te weerleggen. En dat betekende nou, levensgevaar, want de inquisitie die kon, die kon haar natuurlijk lelijk in het nauw brengen. In een aantal gevallen kon het geloof in de duivel ook hulp bieden, aan, een uitvlucht bieden aan zo'n heilige, want... Uh, het is bekend dat uh, sommige uh, heiligen die werden in de keuken aangetroffen terwijl ze zich volpropten met uh, met voedsel. Nou, dat uh, kwam de, de reputatie van zo'n heilige bepaald niet ten goede. Dus. Ja, men probeerde toch een uitvlucht daarvoor te bedenken. En een van de uitvluchten was dat de duivel daarvan de schuld kreeg. De duivel zou zich voorgedaan hebben in de gedaante van de vastenheilige. En die zou proberen de heilige in een kwaad daglicht te stellen. En door in de keuken zich vol te proppen met voedsel. En vaak werd dat ook geloofd. Er zijn gevallen bekend waarin men inderdaad geloofde dat dat uh, ze op die manier uh, onheus bejegend werd door de duivel. Zoals bijvoorbeeld uh, de, een Zuid-Duitse heilige Elisabeth van Royten... die uh, werd uh, nou nogal in het nauw gebracht... toen ze na jarenlang vaste... Uh, vlees en zout onder haar bed aantroffen. Uh, gelukkig uh, nam men uh, gemakshalve aan... dat die etens daar door de duivel waren neergelegd... want... Uh, uh, alleen maar met de bedoeling om haar in een uh, kwaad daglicht te stellen. Nou, er zijn uh, tal van dit soort uh, verhalen bekend. Uh, de, uh, de, dat, natuurlijk was, waar, was het hoogtepunt van dit soort uh, verklaringen was vooral uh, in de vroegmoderne tijd, dus uh, aan het eind van de middeleeuwen, 16 16e, 17 17e eeuw. Maar daarna zien we dat uh, het geloof in dit soort verschijnselen steeds meer begon af te nemen. Uh, Overigens is het net als bij de vastenheiligen heel opmerkelijk dat uh, uh, het geloven in, uh, in bezetenheid uh, nog uh, tot, tot, in, uh, nou, tot in onze huidige tijd heeft, uh, heeft, uh, heeft volgehouden. Er is één geval uh, bekend van een meisje uit... Uh, ...uit een zuid duits klein plaatsje. Uh, een studenten, Anneliese Michel... ...uit het uh, plaatsje Klindenberg... ...die stierf in 1976... ...tijdens een langdurig uh, ritueel... ...van duiveluitdrijving... ...aan de gevolgen van ondervoeding. Dat was een meisje die uh, uit een heel gelovig... Uh, ja, ...orthodox religieus milieu kwam. En uh, die... Uh, al in 1970 last kreeg van allerlei kwalen die men soms aan epilepsie toeschreef. Soms beweerde men dat ze leed aan depressieve buien. Zezelf was ervan van overtuigd dat de duivel in haar was. En ze werd van de ene psychiater naar de andere gestuurd zonder dat die enige soelaas boden. Meer baat bleek ze te hebben bij haar contacten met een pater... Pater Alt. En uh, dat was uh, een van de priesters die, uh, die ingeroepen werd. Omdat uh, ja, men zag dat, uh, men bij de medische hulp, uh, dat ze bij de medische hulp helemaal geen baat had. Dus uh, en, uh, men probeerde langs die weg uh, wat, wat uh, verbeteringen in haar situatie aan te brengen. En uh, ja, toen ze samen met die geestelijke tot gebed overging, verdwenen haar problemen als sneeuw voor de zon. Dus dat was al uh, iets wat, wat de directe omgeving te denken gaf. Uh, toch kon ook in haar geval uh, de, de priesters niet verhinderen dat, er, uh, uh, dat haar problemen op den duur verergerden en uh, tenslotte, ten einde raad, uh, verzochten haar ouders uh, de priester om haar te exorceren om de duivel uit haar lichaam uit te drijven. Uh, de pater en een collega waren er inmiddels ook van overtuigd geraakt dat het hier ging om bezetenheid. In hun ogen wezen alle symptomen erop dat de Satan uh, haar lichaam was binnengedrongen en daar samen met demonen uh, tekeer ging. Uh, de bischop die in uh, dit soort gevallen altijd toestemming moet geven om uh, exorcisme toe te passen. De bischop van uh, Würzburg, die uh, was aanvankelijk nogal gereserveerd maar omdat de pater zo bleef aandringen werd ze uiteindelijk... Uh, aan een exorcistisch ritueel onderworpen. En nogal intensief. Negen maanden lang werd ze bijna 70 keer gedurende twee tot zes uur geëxorceerd. Dus het moet een vreselijke uh, toestand geweest zijn. Um, ze had uh, tijdens die, uh, die periode, ze at ze soms dagenlang niet. Ze wilde wel eten, maar zoals ze beweerde, het werd haar niet uh, toegestaan. En als ze toch een poging deed, uh, dan was ze niet in staat om haar mond te openen en ze kon niks doorslikken. Uh, in enkele keer dan, uh, kreeg ze vreedbuien en dan begon ze vreselijk veel uh, eten tot zich te nemen. Nou, allemaal uh, uh, symptomen, allemaal aanwijzingen voor uh, de betrokken priesters om te veronderstellen dat de duivel uh, hier uh, in het spel was. Uh, er zijn ook allerlei uh, uh, religieuze literatuur, is er bekend in de Rooms-Katholieke Kerk, waarin dit soort symptomen ook inderdaad als vorm van bezetenheid worden opgevoerd. Uh, op 1 juli 1976 kwam er een eind aan haar, de leidersweg van Anneliese, Michel, Ze stierf die nacht uh, in, in haar slaap. En uh, nou, lijkschouwing uh, toonde aan dat uh, hier uh, uh, een verhongering in het spel was. Uh, ze was gestorven door uh, uithongering. Er werd een uh, justitieel onderzoek ingesteld. En uh, Anneliese's ouders en de beide exorcisten kregen uh, gevangenisstraf. Uh, het is dus heel opmerkelijk dat in dit soort gevallen in onze tijd uh, justitieel onderzoek wordt uh, uitgevoerd. Dat was 300, 400 jaar geleden, was dat ondenkbaar geweest. Dan had men aangenomen dat het hier ging om een hele hardnekkige demon. En uh, dan zouden de hulpverleners uh, zouden ongetwijfeld niet, uh, niet zijn uh, opgepakt uh, wegens uh, nalatigheid. Uh, nu is het zo dat, euh, nou ja, dat euh, het niet alleen de toepassing van exorcisme in onze cultuur niet alleen maar wordt afgekeurd, maar geeft bij fatale afloop aanleiding tot rechtsvervolging. Het medisch euh, denken is inmiddels euh, sterk euh, opgekomen. Vanaf de 16e eeuw zette zich een proces van secularisering in. Het werd steeds minder gebruik beroep te doen op bovennatuurlijke krachten. We zien dat ook terug in de wijze waarop men gevallen van extreem honger bekeek... Vanaf de late middeleeuwen nam het aantal vastenheiligen af en deed zich een nieuw fenomeen voor. Namelijk dat van de wondermeisjes. Dat waren meisjes die zich veel minder beriepen op goddelijke inspiratie. Ze hadden veel minder een binding met de christelijke religie. En vaak het stereotype beeld is dat men in het begin... Een meisje van 12, 13 jaar begint uh, uh, wat problemen met eten te krijgen. Daarvoor wordt een uh, dokter of een, uh, uh, een volksgenezer ingeroepen. Um, zo'n meisje, als die niet genas, uh, uh, over zo'n meisje deden ze zich dan al gauw uh, allerlei geruchten uh, voor. Ze zou, uh, nou, ze zou een wonder zijn, ze zou uh, een teken zijn van Gods aanwezigheid op aarde. En uh, ja... Vaak viel hen ontzettend veel belangstelling ten deel. Uit, uit alle delen van, van het land trokken de mensen soms naar zo'n wondermeisje toe om haar te bekijken. En om, om vaak haar wat geld te geven, om cadeaus aan haar te overrijken. En ja, ze stond heel vaak ontzettend in de belangstelling. Ze, ze, men wilde allemaal zich vergapen aan het wonder dat zich, dat, zich, dat, dat daar te zien was. Nou, Natuurlijk waren er in die tijd, uh, we spreken dan over de 16e, 17e eeuw... Uh, ...zeker al mensen die ja, toch wat uh, twijfelden aan de waarheid uh, van, van de lange duur van het vasten. Want uh, die wondermeisjes beweerden dus uh, soms uh, jarenlang niets of bijna niets te eten. Uh, we zien dan ook in veel gevallen dat er uh, enorme druk op het meisje werd uitgeoefend... ...om zich onder, uh, onder toezicht te stellen... Om zich een aantal weken uh, uh, nauwkeurig te laten observeren door een aantal uh, uh, verpleegsters, waaksters, onder toezicht van een, uh, van een medicus. Vaak waren medici er niet zozeer op uit om te bekijken of het hier ging om een ziekte. Nee, hun rol was vooral om te bekijken of het hier ging om jarenlange voedselonthouding, dan wel om gewoon een platte vorm van bedrog. Um, Zo'n meisje werd dan een aantal weken opgesloten en uh, nou, in een aantal gevallen, dat zal, niet, uh, zal geen verwondering wekken, kwam inderdaad aan het licht dat het meisje de zaak uh, beduvelde. Er, is, uh, er zijn verschillende verhalen van bekend. Uh, in Duitsland hebben we bijvoorbeeld een, uh, in de 16e eeuw een meisje dat uh, Margaretha Ulmer heette en die... Uh, ...vier jaar niet zou hebben gegeten... ...en die uh, slangen uh, uit haar buik kon toveren... ...en uh, kortom allerlei bijzondere uh, verschijnselen uh, vertoonden. Uiteindelijk werd dat de plaatselijke overheid toch te gortig... ...en uh, men uh, liet door medici een onderzoek instellen... ...en toen bleek dat ze nou, de zaken beduvelde ...en dat uh, ze onder haar uh, jurk en uh, onder haar kleding... ...een, een grote kussen had gestopt... ...en uh, daar op kunstige wijze allerlei voorwerpen uh, achter weghaalde. Uh, in die tijd... ...werd dat uh, nogal uh, stevig aangepakt. Uh, Zo'n meisje die op bedrog uh, werd betrapt... ...die uh, kon op weinig consideratie rekenen. Ze, uh, uh, in het geval van Margaretha Ulmer... Die, uh, ...de betrokkenen, want haar moeder uh, bleek medeplichtig te zijn... ...die werd, uh, die werd uh, ter dood veroordeeld. En uh, het meisje zelf die werd... Uh, ja, die werd uh, levenslang in een kerker opgesloten en uh, haar wangen werden met een gloeiende staven doorboord en uh, nou, men was daar uh, nogal, uh, nogal uh, extreem in. Het, was, uh, het werd als een uh, zeer verderfelijke vorm van, van, van, van winstbejag beschouwd als, uh, als, je inderdaad, als je inderdaad bleek dat, uh, dat je de, de zaak uh, beduveld had. Uh, een enkel geval, in een enkel geval bleek overigens dat er, dat er geen bedrog in het spel leek te zijn. Dat is een geval in 1540 van Margaretha Wijs uit een plaatsje Reut in, in Duitsland. Die uh, blijkt drie jaar niet gegeten te hebben. En uh, na drie jaar uh, wordt er een onderzoek ingesteld en daar wordt geen bedrog aan het licht gebracht. Hoe het met haar afgelopen is is overigens onduidelijk. Uh, sommige, die, uh, sommige medische auteurs die voeren haar in de 17e, 18e eeuw nog steeds op als een oprecht geval van voedselonthouding. Um, Anderen die beweren dat ze betrapt was toch uiteindelijk en dat men een, een koek in de zoom van haar rok had aangetroffen. Dus hoe het precies in elkaar zit, dat is niet helemaal duidelijk. Een heel bijzonder geval, dat was Eva Vliegen uit het plaatsje Meurs, ook in, in Duitsland. En dat was een uh, meisje wat uh, in Nederland nog eeuwenlang uh, furoren maakte in een soort uh, panopticum als uh, wassenbeeld... Um ze was een van de attracties daar in dat panopticum in het Oude Dolhof in Amsterdam. Uh, tussen de was, wassenbeelden van de hertog van Alva en een levensgrote Chinees uit het machtig koninkrijk van China, zoals dat uh, wordt uh, geafficheerd, was er ook een plaatsje voor Eva ingeruimd. Ze zat als wassenbeeld op een verguld houten troon. En ze werd uh, uh, met het volgende gedichtje werd ze aan het publiek voorgesteld. Ik zal het even voorlezen. Dat is Bessie van Meurs. ...dat leugenachtig wijf... hij zie, zij schudt haar hoofd... ...en zweert nog even stijf... ...in 32 jaar... ...heeft zij geen brood gegeten... ...wel, de leugenachtig wijf... ...liegt dat de stenen zweten. En daarna... ...in dat panopticum uh, moet dat beeld... Uh, ...een beweging hebben gemaakt... Met, uh, ...met een arm... ...om de broodkruimels van haar mond te vegen. En uh, nou, de jeugd, voor de jeugd... ...moet dat tot ver in de 19e eeuw... een ...geweldige attractie zijn geweest... En, uh, de jeugd moet uitgeroepen hebben ze zitten nog op haar mond Dus de kruimels die zitten nog op haar mond nou, wie was die Bessie van Meurs dat was in feite een bijnaam voor Eva Vliegen dat was een vrouw die tegen het einde van de 16e eeuw begon voedsel af te wijzen op 19-jarige 19 leeftijd in 1594 begon ze steeds minder te eten en ja, het moet, ze moet nogal een enorme afkeer van voedsel hebben gehad, want het verhaal gaat dat, ze, dat de gravin van Meurs haar een keer wist over te halen tot het innemen van één kers. En daarop werd ze zo ziek dat, ze, dat men voor haar leven begon te vrezen. Men beweerde van haar dat ze jarenlang zonder eten zou leven. Uh, net als, uh, als door uh, Plinius uh, beschreven Astoni, dat is een, een volk uh, wat aan de gangers zou hebben geleefd volgens overlevering. En dat alleen van bloemengeur le kon leven. Zo zou deze Bessie van Meurs zou ook alleen van bloemengeur leven. Er is ook een print van haar bekend waarop ze met, uh, met bloemen in haar hand uh, staat afgebeeld. Uh, ze, nou, ze kreeg nogal grote aandacht. Dat alle windstreken kwamen er duizenden mensen haar, volgens de berichten, een bezoek brengen. En uh, iedereen deed haar wat geld toekomen. Um, tot de bezoekers uh, behoorden ook nogal wat uh, hoogwaardigheidsbekleders. Um, prins Maurits die moet haar tot twee keer toe een uh, bezoek gebracht hebben. Dus het was uh, bepaald iemand die uh, zeer bekend was en uh, kennelijk veel uh, statusgenoot. Uh, uh, natuurlijk waren in die tijd ook al mensen die uh, beweerden dat, uh, dat hier allerlei uh, uh, verderfelijke krachten in het spel waren. De een meende het is een heks en uh, de ander die wist niet precies of er een goede dan wel een kwade geest achterstak. Uh, de predikant van het plaatsje Moors die uh, liet haar om die reden twaalf dagen in een, uh, in een huis opsluiten en uh, al die tijd uh, nauwkeurig bewaken... Uh, Helaas werd er geen enkel bedrog aan het licht gebracht. Ook Fabricius Hildanus, dat was een, een van de beroemdste medici uit de 17e eeuw, die bracht haar in die tijd een bezoek. En die, ja, die, die twijfelde eigenlijk ook niet aan haar oprechtheid en uh, meende echt dat die hier ging om een van, geval van wat in het Latijnse, uh, medische Latijns, in die tijd werd genoemd, uh, inedia prodigiosa, Oftewel wonderbaarlijke voedselonthouding, dat was een begrip wat in de medische literatuur werd, uh, werd uh, uh, erkend. Um, we beschikken ook over een, uh, een uh, vluchtschrift, uh, zeg maar een soort voorloper van de tegenwoordige krant. Een vlugschrift uh, waarin uh, over haar wordt uh, bericht. En uh, ja, heel opvallend uh, wordt haar dood in 1614 daar uh, opstandig in, uh, in uitgelegd. Dat uh, is verbazingwekkend, want uh, we vinden na 1614 nog allerlei berichten dat ze in leven is. En hoe? Uh, het was bepaald niet het dramatisch einde van een uh, eens vermaard, uh, wondermeisje. Want uh, in 1625 vinden we bijvoorbeeld dat, uh, dat ze nog leeft zonder eten en drinken. En in 1628 vinden we de ontknoping van de hele geschiedenis. Dus na bijna 30 jaar te hebben volgehouden dat ze niet had. Het blijkt na 30 jaar dat ze, niets, uh, dat ze wel degelijk uh, dingen tot zich nam. Want uh, in uh, een bron... ...van de Amsterdamse dichter Medicus Nicolaas van Wassenaar... ...vinden we dat men een stank bespeurde... ...en dan staat er letterlijk... ...gissende haar uiterste daar te wezen. Eh, kennelijk iets van een urinelucht of van een ontlastingslucht... trof men aan, dat was heel uh, uh, verdacht... ...want uh, ze beweerde ook geen ontlasting te hebben. En dat uh, deden bezoekers die, uh, die dat opmerkte al... Uh, ...ja, wat... Uh, uh, uh, die, die vonden dat al heel verwonderlijk. En uh, toen ze op zoek gingen, de gouverneur die gaf uh, toen hem dat te oren kwam, gaf meteen opdracht om uh, Eva nauwlettend in het oog te houden. En toen vonden ze boter, kaas, uh, allerlei etenswaren in haar kamertje. Het verweer van uh, Eva Vliegen dat ze dat gebruikte om aan de armen te geven, het kwam niet echt overtuigend over. Dus uh, ja, uh, men had toch alle aanleiding om te twijfelen aan de oprechtheid. En uh, nou, uh, in een uh, krant uit 1628 uh, lezen we dan af ook eh, dat eh, Eva Vliegen eh, in de boeien geslagen is. Dus eh, ze werd eh, in de gevangenis gezet. En hoe het daarna is vergaan, dat is onduidelijk. Maar eh, het zal haar niet, eh, niet echt goed zijn afgegaan. Want zoals ik al eerder zei, dat soort gevallen van bedrog werd eh, nogal hoog opgenomen. Ook in Nederland hebben we, hebben we dit soort eh, gevallen gehad. Een... Eh, betrekkelijk recent wondermeisje was Engelsje van der Vlies een uh, meisje dat in de eerste helft van de 19e eeuw furoren maakte als wondermeisje zij woonde in Pijnakker en uh, haar problemen begonnen in uh, uh, 1811 toen ze hoorde dat uh, haar broer in de loting was gevallen voor het leger van Napoleon, daarna kreeg ze allerlei klachten maagklachten, darmklachten uh, ze begon ook steeds minder te eten en uh, ja, op den duur at ze helemaal niets meer. En in het toen de tijd armelijke dorpje Pijnakker begonnen toen de geruchten al een beetje de ronde te doen dat het hier uh, om een wonderbaarlijk fenomeen zou gaan. En uh, ook in Pijnakker uh, trok zij in 1826 volgens de bronnen al duizenden toeschouwers die haar daar bezochten en die zich uh, kwamen vergapen aan uh, dit wonder uh, uit Pijnakker. Het mirakel van Pijnakker, zoals het werd genoemd. Uh, in de 19e eeuw eh, zien we natuurlijk eh, een toegenomen sepsis ten aanzien van dit soort gevallen. Maar nog steeds waren er medici van overtuigd dat wonderbaarlijke voedselonthouding van jaren mogelijk was. Dus er eh, eh, waren theorieën bijvoorbeeld dat ze zou leven van, eh, van, van lucht. Die, eh, ze zat ook altijd bij het openstaande raam en dat eh, door verse lucht die voortdurend naar binnen woei zou ze in staat zijn zo lang te leven. Uh, omdat er nogal uh, wat discussie ontstond, uh, werd er van Rijksoverheid in uh, 1826 de opdracht gegeven om een onderzoek naar haar in te stellen. Dus met subsidie van de Rijksoverheid uh, ging de uh, geneeskundige inspectie uh, een onderzoek doen. En ze werd, uh, zoals bij veel wondermeisjes, werd een aantal weken werd ze onder toezicht geplaatst van waaksters. Die... Uh, Elke dag uh, in hun uh, dagverslag schreven uh, heel uh, pathetisch niets gebruikt. En dat zo vier weken lang volhielden. Dus Engelsje van der Vlies uh, bleek inderdaad niets te gebruiken volgens dat onderzoek. Nou, dat kwam haar reputatie natuurlijk helemaal ten goede. Want uh, nu was het door geleerde heren, was het uh, een gelegitimeerd gegeven dat zij inderdaad al die tijd niets had. Uh, ze heeft dat... Uh, dat uh, die voedselonthouding heeft ze tot, uh, tot aan haar dood in 1853 volgehouden. Ze heeft dat dus uh, na nou tientallen jaren heeft ze zich dus uh, uitgegeven als een vastenwonde. En uh, in 1853, uh, eind december 1853, had men kennelijk op haar dood zitten wachten. Ze stierf en uh, uh, nog de dag daarop werd het uh, plaatselijk schoollokaal in Pijnakken ontruimd. En uh, een, een uh, hoogleraar in de anatomie en fysiologie, uh, de, de, de gerenommeerde uh, hoogleraar uh, Halbertsma, die uh, kwam speciaal uit Leiden om uh, het op het lichaam secties te verrichten. En nou, uh, daar kwamen uh, nogal uh, schokkende resultaten uit. Want uh, het bleek dat er uh, allerlei uh, etenswaren in haar uh, maag werden aangetroffen. En, uh ja, zoals een ooggetuige het uh, plastisch beschrijft. Uh, de karnemelk met gurtjes, uh, ten dele nog onverteerd, uh, trof men aan in haar ingewanden. Uh, dus Engeltje van der Vlies bleek postuum alsnog als bedriegster uh, gebrandmerkt te moeten worden. En dat was voor velen een schok. Uh, mensen die natuurlijk jarenlang in haar geloofd hadden. en uh, in de vrouw die zich uh, zozeer als gelovig, uh, calvinistisch gelovig had voorgedaan. Ja, die voelden zich natuurlijk vreselijk, uh, vreselijk misleid. En ja, in de media had men dan ook geen enkel, uh, ge geen enkel uh, mededogen meer met haar. Ze werd uh, na haar dood uh, echt... Uh Volledig afgedaan als bedriester en uh, men had geen goed woord voor haar, voor haar meer voor haar over. Uh, later kwam ook aan het licht hoe ze al die jaren moet hebben geleefd, want ja, tientallen jaren zonder eten. Ze moet op de enige lijn wijze natuurlijk gevoed zijn geweest. Uh, later bleek in haar huisje een, uh, een luikje te zijn uh, aangebracht in haar bedstee, waardoor ze via een andere kamer uh, voortdurend voedsel uh, moet zijn aangereikt. En uh, het bleek ook dat er een handlangster was die haar voortdurend van, uh, zei Minimale hoeveelheden voedsel voorzag. Nou, uh, Engelsje van de Vries was een van de laatste voorbeelden van, uh, van, van die wondermeisjes. In de tweede helft van de 19e eeuw uh, zien we dat dat verschijnsel goed deels verdwijnt. Uh, Medici beginnen steeds meer dit als een vorm van hysterie te beschouwen. Dat bedrog past, uh, past uh, heel uh, goed in het beeld dat men toen de tijd had van hysterische meisjes. Die zouden allerlei symptomen voorwenden en dat, bedrieg, uh, dat bedrog dat zou daar ook heel goed in passen. Uh, op het moment dat het, uh, dat het fenomeen van die wondermeisje volledig wordt gemedicaliseerd... betekent dat ook dat het uh, einde van dat fenomeen in zicht is... Uh, het is, uh, Aan een ziekte is niks wonderbaarlijks en uh, uh, wanneer ook uh, grote groepen van, uh, van de bevolking uh, ervan overtuigd raakt dat het hier gaat om een ziekte, ja, zien we het fenomeen van de wondermeisjes uh, vanaf uh, 1900 eigenlijk uh, niet meer voorkomen.